Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleefd beleeft het. ZFM in 2010, al 20 jaar live. We met, met nu in Zandvoortse Zaken. Ik met een andere vrouw en ik kan een trip de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 dacht ik de bedoeling was nee, ja, voor niet. Echt maar er achteraan ja. loopt, ja. Ja. <laughs> dan meer je dan een beetje, hè? Ja, ik, ja. ik, ik, ik kom natuurlijk ook de attributen weer uh, bij de mensen zelf uh, thuis ja, afleveren en helpen wanneer nodig. En mensen ja. kunnen me altijd in alle tijden bellen, dus uh, dan kom ik gewoon even langs. En dat is gewoon ook een extra service. Ja, dankjewel, dat is toch heel goed om te weten.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 Ja, want dat en ook wij die wordt dan weer verkoord ja. door de zorgverzekeraar. Ja, dat is geweldig natuurlijk. Veel mensen die misschien niet meer de krant kunnen of, of willen lezen, die kunnen dus wel bijvoorbeeld dit programma horen. En ja. dan worden ze hierop patent attent gemaakt dat er dus verschillende mogelijkheden zijn ja. om toch hun wekelijkse of dagelijkse ja. krantje te ja. lezen door ja. middel van gesproken ja. woord. dat is met deze speler ook. Dan kan ja. je een abonnement nemen op een krant naar keuze. Ja.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 Da-da!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 Door. Throw the better go away. I still miss you and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time won't pass us by?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 Dag, Sammy, domme, domme Sammy, kijk niet om zich heen, doet alles alleen. Befie